Ja, welkom bij het derde uur van de Nacht van uw Leven. Elke vrijdagnacht in de maand augustus bij Omroep Max op Radio 1. Gesprekken met bijzondere mensen met een bijzonder verhaal. Ja, en in andere programma's wordt iemand dan vaak een gewoon mens genoemd. Maar die term die vinden wij niet zo gepast, want gewone mensen bestaan niet. Dat ondervinden we keer op keer in dit programma. Het is alweer de laatste uitzending. Vanaf volgende week hoort u op dit tijdstip de vertrouwde stem van Nora Romanesco. Ze presenteert dan voor de VPRO het programma Woord. Maar zover is het nog niet. Tot zeven uur hoort u eerst nog drie mooie levensverhalen voorbij komen in de nacht van uw leven. Maar de vraag is natuurlijk, wie is dit uur mijn gast? Marija Kuiper wordt geboren op 15 februari 1983. Met haar 29 jaar heeft ze heel wat meegemaakt, maar toch noemt ze zichzelf stevast een laadbloeier. Haar passie is fotografie. Ze laat hiermee zien wat voor anderen verborgen blijft en verbergt juist wat voor anderen zichtbaar is. Hoewel ze inmiddels het Friese platteland heeft verruild voor de grote stad, verlogen ze haar afkomst niet. Maar waarom is ze er ooit weggegaan? Wat beweegt Marije en welke nieuwe stappen wil ze nog zetten in haar leven... Het komend uur praat Ron Vergouwen met Marije Kuiper. Ja, het mooie aan een programma als de nacht van uw leven... Dat is dat we mensen hebben van alle afkomsten, maar ook van alle leeftijden. We hebben mensen gehad die, die in de tachtig zijn, maar nu zit tegenover me Marije. Marije, welkom. Dank je wel. En je bent 29. Eigenlijk sta je nog gewoon aan het begin van je leven. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, maar oh. toch dacht je, het wordt tijd voor een radiobiografie. Ik zou wel een uur op de radio willen praten. <laughs> um, ja, ik dacht, uh, uh, het is wel heel leuk om, uh, om over je leven te praten. En misschien krijg ik daaruit weer nieuwe inzichten over hoe ik uh, kan kijken naar wat er is gebeurd. Of hoe ik naar de toekomst kan kijken. En ik dacht, dan ga ik aan meedoen. Ja, je hebt nu net uh, eigenlijk gewoon in 30 seconden je leven voorbij horen komen. Ja. Klopte het? Ja, het klopte. Het was... Uh, ja, leuk om te horen en uh, ja, heel goed samengevat eigenlijk, ja. heel mooi. Ja, laten we maar gelijk met dat, dat eikpunt in je leven beginnen, fotografie. Ja. Dat is heel belangrijk voor je. Ja, op dit moment heel erg. Wanneer uh, hield je voor het eerst een camera vast, weet je dat nog? Um, ik denk dat ik uh, een jaartje of elf was, dat ik uh, de camera van mijn moeder uit haar tas riste toen we bij de, de apenhul waren. En toen ging ik alles wat los en vast zit fotograferen. En daar was zij niet zo heel blij mee. Want ze had zoiets van, ja, dat kost heel veel geld. Dat was nog de rolletjes uh, uh, tijdperk. En ik uh, vond het toen wel heel leuk om alles vast te leggen. En ik denk dat dat een van de eerste keren is. Maar toen zag niet je omgeving er al aankomen. Nou, met die fotografie, die kans zou het wel eens op kunnen gaan. Nee, helemaal nooit. Ikzelf ook niet. Tot een uh, twee jaar, tweeënhalf jaar terug pas. En creativiteit zat er wel altijd in. En mijn buurvrouw in... Vinkenga, waar ik opgroeide, die had een quilt service. Dat wat, is dat? Wat is dat? Je, ja, ik vind het ook moeilijk om uit te spreken, maar volgens mij is het een quilt of quilt service. Dan heb je kleine lapjes stof en daar maken ze dan hele grote dekens van. Of je hebt een piepschuime bal waar je dan die stofjes in prikt en dat ziet er dan, uh, kun je leuke balletjes van maken voor in de kerstboom of iets dergelijks. En daar was ik heel vaak op zaterdag te vinden, dus dat, dat creatieve zat er altijd wel in. Maar ik had zelf nooit het idee dat ik daar ook later een beroep van kon maken. En um, in mijn omgeving had ik niet heel veel mensen die uh, kunstenaar waren, of grafisch vormgever of fotograaf. Dus dan denk je als je jong bent van nou, ik, uh, ja, ik ga een serieus beroep doen. Dus die creativiteit, die, uh, die zat er wel in, maar ik wist niet hoe ik dat. Of dat ik dat ook echt als beroep kon gaan uitoefenen. Maar dacht je zelf ook, ik ga een serieus beroep uitoefenen. Dacht je, ik word dokter. Nee, advocaten. Nee, nee dat, uh, dat niet. Ik weet nog dat het eerste wat ik wilde worden was camera vrouw. En dat was eigenlijk puur en alleen omdat er al, ik alleen maar cameramannen op televisie zag. Dus ik dacht van nou, het zou wel leuk zijn als je als vrouw zijnde camera, een camera kon bedienen. Ik vond het wel leuk om het dan. Ja, dat het dan een beetje anders was dan, dan, dan de standaard. Ja. Maar ik heb dat nooit als serieus. Als een serieus idee gehad. Ja, nou ja, het verschil tussen videocamera en camera. Voor jou is het waarschijnlijk heel groot. Maar voor de gemiddelde Nederlander is het een kleine stap, denk ik. Ja, nou, mijn, mijn fotocamera kan, kan ik ook mee filmen. Dus, uh, maar ik doe het niet zoveel eigenlijk. Dus voor mij is het, is het wel een grote, grote brug. Wat is voor jou die brug? Wat is het, het grote verschil voor jou? Nou, dat je dus um, heel erg moet gaan nadenken over hoe je dan je verhaal gaat vertellen. En nu vertel ik mijn verhaal. Uh, door middel van één beeld. En uh, ja, dan, dan, hoef je, dan kun je het in één beeld kun je het vangen. En dan, anders moet je heel, op een hele andere manier denken aan een begin en een eind. en vis, wisseling van shots. En uh, mijn vriend die is dus, uh, heeft een eigen videoproductiebedrijf. Dus ik weet wel een beetje het reilen en zeilen van de, van de videowereld. Uh, hoe dat nu in zijn werk gaat. En ja, het is een hele andere manier. Is het moeilijker? Met een videocamera op pad? Voor mij wel. Maar uh, voor hem niet. Dus het is maar net uh, hoe je denkt, denk ik. Hoe je, hoe je het voor je ziet. Wat, wat, hoe je hoe je verhaal wilt vertellen. En jij dacht gelijk, nou, een fotocamera, dat wordt mijn gereedschap. Nee, er is nog een hele weg aan vooraf gegaan voordat ik dat dacht. Wanneer dacht je, ja, hier ga ik in verder? Um, dat was in... Het laatste jaar van de academie waar ik uh, studeerde... was in Leeuwarden, de Academie voor Popcultuur. Uh, daar heb ik uh, me jarenlang op het grafisch vormgeven gericht... en concepten bedacht. En ik heb wel eens les gehad in fotografie... maar nooit gedacht van, oh, ik moet daar iets mee. Totdat ik in het afstudeerjaar uh, stage had gelopen... bij een grafisch ontwerpbureau in Nijmegen... En zij raadde me aan om voor mijn afstuderen... een heel persoonlijk onderwerp te nemen. En uh, die tip heb ik uh, te harte genomen. En uh, toen ik daarmee bezig ging, toen dacht ik op een gegeven moment... van ja, eigenlijk de enige manier waarop ik mijn verhaal kan vertellen... is door, door te gaan fotograferen. En dat heb ik eigenlijk heel onbevangen uh, heb ik dat gedaan. Ik, uh, ik had geen camera. Um, het is misschien wel een beetje gênant om te vertellen, maar ik dacht van, nou, ik ga een oproepje op Marktplaats zetten of iemand zijn digitale camera aan mij wil schenken. Ik had ervoor een heel verhaal op internet gelezen dat iemand uh, had gevraagd of mensen 1 dollar aan haar wilden doneren. En dat meisje was ontiegelijk rijk geworden en ik dacht van, nou, misschien moet ik gewoon proberen om te vragen of iemand zijn digitale camera aan mij wil schenken. En... Uh, en dan kreeg ik uh, hele rare reacties natuurlijk op van mensen... die zeiden van koop zelf heen en uh, dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment kwam er een uh, wedstrijd in Amerika voorbij... waarin een fotografen-duo hun een, uh, een camera een 5D uh, aanbood. nou was dus een fotografenstel, die had een, uh, een camera over... en die wilde ze graag schenken aan een fotograaf die, er, uh, die dat nodig zou hebben. Dus hij uh, riepen een wedstrijd in het leven... En um, dan moest je als fotograaf zijn en je, je mooiste foto opsturen. En ik kwam dat toevallig op internet tegen en ik dacht, ik doe mee. Dus ik stuurde mijn mooiste foto op van een man... die ik had gefotografeerd in Kork in Ierland. Een heel oud mannetje die in een heel oud platenzaakje stond. En dus eigenlijk was dat mijn eerste uh, documentaireachtige foto... van een persoon in zijn eigen omgeving. En die stuurde ik in en ik... Uh, met, samen met vijf andere fotografen van over de hele wereld genomineerd. En uh, door middel van stemmen kon je die camera winnen. Degene met de meeste stemmen die, die kreeg hem. En uh, ik had niet gewonnen. Maar in mijn zoektocht naar stemmen stuitte ik op, uh, op Hans. En Hans die kende ik via mijn stage. En ik vroeg Hans, kun je je stem uitbrengen op mij? Want dan kan ik een camera winnen. En toen zei Hans, van: nou, ik heb hier nog een camera liggen toevallig dezelfde die dat fotografenstel in Amerika aanbood. En hij zei van ja, ik doe daar niks meer mee. Die mag je van mij hebben. En uh, die heb ik natuurlijk aangenomen. En met die camera ben ik het Vinkenga-project uh, gaan fotograferen. Ja, daar komen we zo meteen op. Dat is inderdaad een heel mooi project. Want nou ja, goed, we hoorden al net in de aankondiging... je komt uit Vinkenga. Uit mm -hmm. Wat is dat voor dorp? Um, het is een dorp met, uh, met vijf straten... En, um, Voor de mensen die het niet kennen, waar ligt het ergens? Oh ja, misschien moet ik daar even mee beginnen. Uh, Zuid-Friesland, uh, vlakbij Wolvenga, twintig mm -hmm. uh, minuutjes van Heerenveen af. En er wordt Stellingwerfs gesproken, dus geen Fries. En, Hoe uh, klinkt dat? Kun je dat voordoen? Nou ja, nee. <laughs> Mijn ouders komen uit, uh, uit Hoogland en Leusden. En die zijn naar Vinkga getrokken 30 jaar geleden om daar een boerderij te uh, uh, om, om daar een boerderij op te starten. Dus zij spreken gewoon ABN. Maar jij bent opgegroeid. Dus ja. al die mensen die het wel spreken... dan ja. zou je toch verwachten dat jij het wel spreekt? Ja, nee, nee, nee. Ik zou het zo niet... Nee, nee ik kan wel iets Fries uh, zinnetjes zeggen... maar <laughs> geen stelling werkt. <meer. laughs> Oké, okay, maar Vinkenga, wat, wat, ja. uh, wat, uh, wat voor mensen tref je daar aan? Wat uh, is het voor gemeenschap? Nou, heel divers. Veel uh, mensen die vanuit het westen naar Vinkenga zijn gekomen... om daar lekker rustig en met veel ruimte te kunnen leven. En er zijn ook inwoners die daar zijn opgegroeid. Uh, zijn geboren in een huis en daar nog steeds wonen... nadat hun ouders zijn overleden. Dus een hele mix van import en, uh, en mensen die daar zijn opgegroeid. En uh, ja, het zijn 79 huizen die je daar vindt. Het is een hele klein, heel klein dorpje. Maar ook heel veel import dus. Wat je wel eens hoort over die kleine dorpjes... is dat mensen die dan van buiten af daar naartoe komen... dat die moeilijk aarden... Mm -hmm. Is dat bij Vinkera ook zo? Of worden die mensen juist, omdat het zo klein is, snel opgenomen in de gemeenschap? Nou, je merkt wel dat uh, er zijn een paar mensen die hebben geen behoefte aan het contact. En um, er zijn ook mensen die daar juist wel behoefte aan hebben. En er is, uh, je hebt het Vinkera-feest waarbij iedereen elkaar jaarlijks treft. En uh, ja, de, de stap naar om bij iemand wat te lenen is heel klein. Het is uh, wel een heel sociaal... ...sociaal dorp voor wie dat wil. En als je privacy uh, graag wil hebben... Dan, ...dan kan dat ook. Dan laat je je ook gewoon met rust. Dus dat, daar kwam ik dus achter. Dat, uh, dat dorpje waar ik dus ben opgegroeid... ...dat was vroeger gewoon een heel saai... Uh, ...ja, onnoemelijk dorpje. En als ik vertelde dat ik uit Vinkga kwam... ...dan moesten mensen ook lachen van... ...ja, dat stelt gewoon niks voor. En toen ik daar dus... ...dit project ging doen, dan kwam ik... ...toen kwam ik erachter dat er heel, heel diverse mensen... Woonachtig zijn. Ja, dat, daar kwam je toen pas achter? Ja. ja. Want je bent er opgegroeid. Wat voor beeld had je toen van de mensen? Um, ja, ik groeide op op de boerderij. Dus je bent veel op de boerderij aan het spelen. Dus je, mijn, mijn vriendjes en vriendinnetjes kwamen uit nabijgelegen dorpen. Dus ik, was niet, ik had niet heel veel contact met, uh, met, uh, met het, heel het dorp. Nee. Dus ik weet niet zo goed wie daar destijds allemaal woonden eigenlijk. En die mensen vonden het misschien ook wel prima. Want je vertelt net als er wonen ook een hoop mensen... die graag op zichzelf zijn. Zijn het ook kluizenaars? Kun je ze zo noemen? Of is dat een stap verder? Nou, het zijn er maar, het zijn er maar een paar eigenlijk... die daarvoor kiezen. Dat zijn geen kluizenaars, maar daar hoorde ik dus... Uh, toen ik het project startte... dan ging ik uh, bij iedereen ging ik langs. En dan ging ik bijvoorbeeld bij, uh, bij iemand langs... en die vertelde dan... Uh, ja, ik ken de buren niet. En de buren daarvoor... Die Kende ik wel, want daar kon ik uh, af en toe een kopje koffie mee drinken. En deze buren ken ik niet. Dus we zeggen elkaar wel eens gedag, maar daar houdt het mee op. Dus ik denk dat die mensen dan bewust geen contact met de buren zochten. En op die manier een soort kluisenaars bestaan leiden... Maar gingen wel gewoon naar hun werk. Dus niet, uh, niet de echte zonderlingen zijn. Nee. Je bent op een gegeven moment naar, we hoorden net al in de introductie, naar de grote stad vertrokken. Mm -hmm. Welke stad? Ja, voor mij was het de grote stad, uh, Steenwijk. Maar uh, ik woon nu in Amsterdam, dus Steenwijk... Uh, Die een stapje ik, groter. Ja, ja. ja, waar mensen vroeger moesten lachen om Vinken gaan, moet ik nu lachen... omdat ik heb gezegd de grote stad Steenwijk. Want het is in verhouding met Amsterdam uh, geen grote stad. Maar het was voor mij wel ja. een hele grote stap om daarheen te gaan. En dan ga je daar weg. Wat, wat voor gevoel had je, had je daarbij toen je daar wegging uit vink gaan? Uh, ja, toen was ik 19 ik was wel echt klaar voor om op mezelf te gaan wonen. Dus ik, uh, ik zat destijds op het mbo in Zolle En moest al veel reizen om in Zolle te komen. Ja, het was wel een soort tijd aangebroken om afscheid te nemen van Vinkenga. dat hele rustige dorp waar... Er zijn dus geen winkels en ja, geen kroegjes en discotheekjes. En... Ook niet een buurtwinkel? Nee, ook niet. Helemaal niks. Nee. De sfv wagen komt langs. Oh, ja. Ja. Hoe, hoeveel mensen wonen er ook alweer? Toen ik het project startte, 223. 223. Dus nu iets meer of iets minder. Maar nou, ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Altijd heel betrouwbaar natuurlijk. Daar stond, mm -hmm. daar stond op 1 januari 2012: wonen er 217. Ja, dus, ja zijn, ik ben weggegaan, dus. Uh... Ja. <laughs> ja. Je kunt het bijna uitrekenen natuurlijk. Ja. He, dan, dan ga je in je gedachten. Nou, die is weggegaan, die is er misschien bijgekomen. Ja, er zijn een aantal mensen verhuisd en er zijn twee mensen overleden. Ja. Je komt uit Vingera en je uh, passie is fotografie. En dat is fantastisch bij elkaar gekomen in een mooi project. Daar gaan we zo over praten. Want eerst uh, wil ik naar uh, wat muziek. Want alle mensen bij de nacht van uw leven, die mogen ook muziek uitkiezen. Mm -hmm. Je hebt een aantal nummers uh, uitgezocht. Wat ik wel een hele mooie vond, uh, die je hebt uitgekozen, was van Jamie Woon, Waterfront. Zullen we daarmee starten? Dat is goed. to go out and breathe in the air I was made for There were 10,000 grays in the sky Not a single soul around Seems no one likes to be rained on Seems no one likes to be reigned on. Come and flow wherever it takes you. Come on and flow. I felt all of my fears fall away And I sat down and closed my eyes The sound on the breeze was my cradle The sound on the breeze was my cradle Come and flow Takes you come on and flow. Wherever it takes you, come on and flow. Wherever it takes you, come on and flow. I decided to go out. Jamie Woon met het nummer Waterfront. Een van de keuzeplaten van, uh, van onze gast vandaag, uh, Marije Kuiper. Marije, waarom, uh, waarom dit nummer? Je voelt hem aankomen. Ja, ik uh, voel hem aankomen. Dan uh, ik me gelijk een soort uh, schuldgevoel... dat ik uh, dan heb dat ik, uh, ik... Ik luister nooit naar teksten. En dat vinden uh, uh, veel mensen in mijn omgeving wel gek. Er, het nummer roept bij mij een bepaald gevoel op. En, en dat is ook... Uh, uh, uh, heb ik ook heel vaak met mijn fotografie dat ik soms niet eens kan benoemen uh, wat het dan uh, is, maar dat het goed voelt, zeg maar. Mm -hmm. Of dat je een bepaalde richting op moet gaan. Dat je denkt van het voelt goed, maar ik kan nog niet onder woorden brengen waarom. Achteraf vaak wel. En met dit nummer, dat ja, het geeft uh, op de een of andere manier een gevoel van. Het is vooral de, de muziek die leidend <laughs> is. Laten we het daarop houden. Ja. Want de teksten zijn minder belangrijk voor je. Ja, ja. En. Dat snap ik misschien ook wel, want jij bent natuurlijk iemand van het plaatje. Ja. We worden al, fotografie is je passie. Mm -hmm. Dus uh, het feit dat je nu in een radiostudio zit, dat is misschien ook al heel verbazingwekkend, of Ja, dat is wel heel nieuw en anders. Ja. Want nu ga, moet je dus vooral op geluid afgaan. Klopt. En dat is, is dat ondergeschikt voor je bij het beeld? Ook buiten de fotografie om dan, bedoel ik? Geluid muziek is wel heel belangrijk voor me en... Uh... Ik denk als je fotografie en geluid kan combineren. heb ik laatst heb ik een project gezien, een hele mooie fotoserie en gemaakt door een jongen. En die had de mensen geïnterviewd. En terwijl je de fotoserie bekeek, hoorde je dus het interview op de achtergrond. En toen dacht ik van oh, dit is eigenlijk ook een hele interessante manier van combineren. En dat het heel fijn is om iemands stem wel te horen. Er werd dan verteld over de foto's die je hoorde. Ja, je zag een uh, serie foto's van, uh, van iemand, van iemands leven. En uh, die jongen vroeg dan van wat hebben je ouders vroeger gedaan... en wat wilde je later graag worden. En ondertussen keek je naar de foto's. Dus aan de hand van de foto's krijg je een bepaald beeld van iemand. Maar als je dan ook ineens een stem hoort en iemand hoort spreken... dan, dan krijg je een wat complete plaatje van iemand. En dan um, eigenlijk laat het dan weer minder aan de verbeelding over... omdat je veel meer... Uh, handvaten krijgt over die persoon. En um, hoe ik zelf fotografeer is dat ik veel uh, schrijf bij de foto's... om een beetje meer context te geven. Maar ik vind het wel fijn dat je als kijker... wel je eigen wereld omheen nog kan creëren of kan bedenken... en dat je diegene niet hoort. Dat kan ook heel spannend werken ja. juist. Is het juist niet een stoorzender dan... als jij daar je eigen teksten onderschrijft onder die nee, foto's? Nee, absoluut nee? niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk heel erg... Um, ik ben zelf niet, uh, niet veroordelend naar mensen toe. Maar ik weet wel, als ik een foto laat zien van een hele ouderwets interieur... Uh, dat, dat, dat iemand dan daarnaar kan kijken en kan denken van wat een lelijk interieur. Maar op het ja. moment dat ik er een zinnetje onder zet... en zeg uh, van Piet gaat iedere dag naar zijn zoon toe om de krant te halen... dan, dan denk je van... oh. Piet, die heeft uh, zijn zoon vlakbij wonen. En die heeft dat waarschijnlijk dat wandelingetje nodig... om contact te hebben met de buitenwereld. En dan ga je ineens dat interieur heel anders op waarde schatten. En uh, krijg je een hele ander gevoel bij. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je een beetje uh, begrip krijgt voor mensen. En dat je dus niet iemand afbrandt op wat je op het eerste oog ziet. Ja, tekst en, en beeld is aanvullend. Ja, is, uh, ondersteunend ondersteunend. Uh, ja, is dat heel erg met elkaar in verbinding voor mij. Ik zou het heel moeilijk vinden om uh, als vrijwerk dan, hoor, om uh, alleen foto's te maken zonder beeld. Of ja. zonder tekst, bedoel ik. En nu zit je bij de radio, geen beeld. Zouden mensen anders je gaan kijken als ze het plaatje bij je hadden? Dat ze mij zouden zien zitten? Ja. Um, of zou dat niks uitmaken, denk je? Nee, dit, nou, uh, daar dus moet ik even over nadenken. Want ik denk dat ze zich wel een beeld vormen van mij als ze mijn stem horen en mijn verhaal. En ja, dat is wel interessant dat je het vraagt. <laughs> nou, op, op onze website van omroepmax.nl en dan bij de site De Nacht van uw Leven kunnen mensen je ook even zien. Okay. Dus dan... Kunnen ze daar hun beeld misschien bijschaven? Ja. Van je. <laughs> en anders moeten ze sowieso maar je werk gaan bekijken. Ja, dat zou heel leuk zijn. Want um, je hebt ook een fantastische website. Ik ben er even op geweest. Dus ook de mensen kunnen daar ook al een indruk krijgen van je, van je werk. Uh, Kuiper.nl volgens mij. Hè? Ja, een heel belangrijk Kuiper zonder S. Oké, okay, nou die ja. schrijven we even op. En nou ja, we hebben het er net wel even over gehad. Het meest in het oog springende project voor jou tot nu toe, vind ik in ieder geval, mm. vind je misschien zelf ook wel... is het Vinkenga-project. Je hebt portretten gemaakt, of portretten gefotografeerd... van alle inwoners van het dorp waar je vandaan komt. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, zoals ik uh, vertelde, liep ik stage in Nijmegen. En uh, toen ik ging afstuderen, toen ging ik daar uh, langzaamaan weg. En kreeg ik als tip mee om een uh, heel persoonlijk afstudeerwerk te gaan kiezen. En uh, dat heb ik gedaan... Uh, toevallig wilde het op dat moment dat mijn relatie overging, uh, na 8,5 jaar. En uh, ik dacht van dit is misschien een heel mooi persoonlijk onderwerp om daar iets mee te gaan doen. Dus ik ben uh, een onderzoek gestart um, naar 180 graden, zo noemde ik dat destijds, omdat mijn leven 180 graden uh, gedraaid was. En um, ik ben via een. Uh, een, een, een bepaalde weg... uiteindelijk bij het Vinkgaal-project gekomen. Het was eigenlijk... Uh, het onderzoek naar 180 graden... was eigenlijk een onderzoek naar mijn eigen identiteit. Ik, heb, uh, ik ben eerst op zoek gegaan... naar mijn naamgenoten. Meisjes die ook Marije Kuiper heten. En ik heb er een aantal ontmoet. En, uh, Zijn er dat veel in Nederland? Elf. Op de, of, of twee jaar geleden is misschien ja. er misschien eentje bijgekomen. Dat niet. Nee, dat weet ik niet. Maar het waren de elf. En ik was heel erg geïnteresseerd in... of zij eenzelfde uh, soort pad hadden afgelegd in hun leven. Of zij ook uh, verbroken relaties hadden meegemaakt. En ja, hoe is hun leven gelopen tot nu toe? En ik heb er een aantal geïnterviewd en ontmoet. En uh, omdat ik heel erg om mijn gevoel af ga... Uh, uh, en dat moet dan kloppen, mijn gevoel. En het was in, in dit onderwerp klopte er iets niet. Ik wist niet wat ik, er, wat ik ermee moest doen uiteindelijk. En uh, de gesprekken met hun waren heel interessant. Maar ik zag het niet voor me om, om hun alleen maar te fotograferen bijvoorbeeld. En, en dat dat het dan was. Het was het, was. het was het nog niet. Je wilde meer? Ja, ik wilde meer. Dus ik uh, ging verder zoeken. En uh, nou, uiteindelijk uh, kwam ik thuis te wonen bij mijn ouders in Vinkga. Want ik woonde samen dus in die hele grote stad Steenwijk. En uh, daar heb ik zes jaar gewoond. En toen dat uitging, toen, uh, toen dacht ik van... nou, ik ga terug naar mijn ouders. En uh, toen kwam ik terug in Vinkenga. Dat, dat dacht je echt, of was het ook noodgedwongen? Dat je op een gegeven moment geen huis meer had. En dat je dacht, ik moet nu ergens wonen. Ik ga maar terug naar mijn ouders. Ja. T ja. ja. Dus de eerste, de eerste aanzet was noodgedwongen. Maar toen je er was, toen dacht je, hier kan ik wat mee. Ja, want ik... Uh, ik had wel veel gesprekken met mensen over uh, mijn afstudeerproject. Want dat was natuurlijk een heel groot ding in mijn leven. Van ja, hoe ga ik uh, die zoektocht naar mijn identiteit vormgeven? Hoe, hoe ga ik een afstudeerproject uh, of een eindproduct daarvan maken? En op een gegeven moment uh, zat ik uh, met mijn vriend bij zijn moeder. En uh, toen had ik het erover dat ik in Vinkga weer, weer was gaan wonen. En dat ik zag dat daar hele bijzondere mensen wonen. En uh, dat het toch niet zo'n saai, klein dorpje was waar niks gebeurde. Maar dat daar mensen wonen die echt iets bijzonders aan het doen waren. Maar ook mensen die heel erg zichzelf zijn. En toen zij zei van, hey, moet je daar misschien iets mee gaan doen? En toen dacht ik van, ja, dat is een heel goed idee. Dus toen ben ik uh, op 1 januari 2010 was het, geloof ik... Ben ik bij de jaarvergadering van het plaatselijk belang Vingga? Uh, heb ik mezelf als agendapunt opgeworpen en uh, heb ik ge gezegd wat mijn idee was. Namelijk dat ik uh, iedere inwoner wilde gaan interviewen en gaan portretteren. En uh, ik vertelde ook waarom ik dat wilde. Dat ik dus mijn relatie uit was gegaan en dat ik weer terug was gekomen bij mijn ouders. En dat ik zag dat iedereen zo zichzelf is in Vinkenga en dat ik dat heel bijzonder vond. En um, ik zei van, uh, jullie kunnen de aankomende weken... mij voor de, voor de deur verwachten op de stoep. Ja. En uh, die eerste avond heb ik al een aantal afspraken gemaakt met mensen. En zo is het balletje gaan rollen om de inwoners te gaan fotograferen. Ja. Maar je, je komt dus binnen op zo'n zo vergadering. Mm -hmm. Kende je al die mensen? Um, de meeste wel... Uh, en belangrijker nog, kenden ze jou? Nou, ik was wel een tijdje weg geweest. <laughs> daarom? Waarom? <laughs> Heb je zelf weer mooi op de kaart gezet in het dorp natuurlijk. Ja, behoorlijk. Het uh, was wel grappig, want uh, eerder fietste ik wel eens door het dorp. En uh, nou ja, was ik nog redelijk anoniem. En vanaf nu uh, zwaai ik bij iedereen naar binnen. <laughs> ik weet ook dat ze me kunnen zien fietsen, omdat ik bij iedereen binnen ben geweest. En meestal denk je van, oh, die ziet me niet. Maar nu weet ik van, ja, ze zien je allemaal wel fietsen. Ja. Dus een hoop ja. gezwaai. Het is een mooi project geworden. Uh, het Vinkenra project. Het boek ligt hier ook op tafel. Ja. Elke pagina van het boek bevat dus een foto van de inwoner of over de inwoner. Want niet elke inwoner staat ook full screen, om het zo maar te zeggen, in beeld. Niet iedereen is herkenbaar. Nee, nee dat is echt uh, mijn keuze geweest. Dat is jouw keuze geweest. Ja, dat was nog. Uh... Achteraf, eh, niemand wist uh, welke foto of hoe de foto's waren geworden. Dus toen dat boeken kwam, vond ik het ook wel heel spannend... dat ik sommige inwoners niet had afgebeeld, maar wel hun omgeving. En uh, ik weet wel dat, dat ze het me niet heel erg kwalijk zouden nemen... maar ik denk wel dat, ze, dat sommige mensen verrast waren. Ik sta er niet in. Hebben ze dan waarschijnlijk gedacht Ja, dat <laughs> denk ik wel. Want uh, nou, laten we even deze pagina uh, pakken. Even willekeurig sla ik er een open. Uh, dit is aan de linkerpagina zien we een soort golvend landschap, lijkt het. Met wat, wat kleine sprietjes erin. Wat is dat? Uh, het is een, uh, een paardenrug. En die sprietjes zijn acupunctuurnaalden. En uh, uh, het paard is, uh, wordt behandeld door rodinden. En zij is uh, acupuncturiste en uh, helpt uh, ja, geneest paarden op die wijze. En zij was daarmee bezig en ik had een hele serie gemaakt van haar... terwijl ze dus uh, die acupunctuur toepaste op, op, op de rug van dat paard. En op een gegeven moment zag ik dat, dat, dat die paardenrug zo'n... Ja, het is gewoon net een landschapje eigenlijk. en geeft een heel mooi sereen beeld weer. En... Um, Rodinde woont samen met Albert en Albert is uh, paardendierenarts. En die opereert uh, paarden. En die gaat op een hele andere manier te werk. En ik vond het heel spannend om uh, bij Rodinde juist die serene rug van het paard uh, af te beelden. En Albert, die staat ernaast afgebeeld terwijl hij een, uh, een, uh, een paard aan het opereren is. Ja, en... dat is de foto ernaast? Ja. Hij is dus wel in beeld. Mm -hmm. Rodinde, daar zien we eigenlijk alleen die rug dus van dat paard. Een heel donker vlak. Als je de tekst er niet onder ziet... dan zullen heel veel mensen nog niet eens doorgehaald hebben... dat het de rug van een paard is, denk ik. Ja, dat klopt. Het is wel heel beeldend. Um, maar wat, wat vond Rodinde ervan dat dit uiteindelijk haar foto is geworden? Ja, zij snapte het wel. Dat ik, omdat ik het uitlegde dat ik het, uh, ja, wat ik net vertelde. Ja. Dus, uh, en haar man... Albert op de, op de foto daarnaast, mm -hmm. uh, dierenarts, ja. uh, die zien we alleen met zijn rug. Ik, ik heb net voor de uitzending even zitten kijken en ik snapte er eigenlijk al niks van. Want nee. <laughs> je moet het echt even uitleggen. Want het is, we zien een, volgens mij is het een paard op zijn rug liggen. Klopt, onder met, narcose. Onder narcose, met een, een groene deken erover. En Albert, de dierenarts, mm -hmm. die zit erop. Uh, met een ontbloot bovenrug. Ja. <laughs> en zijn hand volgens mij... corrigeer me als ik het mm -hmm. fout zeg... in het paard. Klopt. Ja, dat, uh, ik, ik kwam bij uh, Albert. Die had ik al gebeld. En ik zei van Albert... ik wil het liefst je vastleggen... terwijl je een paard opereert. Wanneer ga je een paard opereren? En toen zei hij van... nou, zo werkt dat niet. Dat, uh, dat hoor ik altijd een dag van tevoren. Dus dat is niet in te plannen. En het Vinkga-project duurde ongeveer vier, vier maanden... En uh, na drie maanden had Albert nog niet gebeld. Dus ik dacht, ik bel Albert maar eens eventjes om te vragen of er nog zieke paarden zijn. Die die toevallig morgen moeten opereren. En dat was het geval. Hij had een, een klap hengst uh, die hij moest opereren. En dat is een, een hengst die heeft een ingedaalde tilbal En die hengst wordt dan heel vervelend. Dus die bal moet er echt uit worden gehaald. En uh, Albert zei van, nou kom maar langs in mijn uh, operatiekamer. En ik zag dat het paard het, uh, kreeg een uh, spuitje... en die ging helemaal buiten bewustzijn. En Albert die kwam in zijn spijkerbroek en ontbloot bovenlijf... met een schotje voor, die kwam uh, zo'n hokje uit... En ik dacht van jeetje, waarom heb je geen shirt aan? En... Dat was ook het eerste wat ik dacht. Ja. Wat is het antwoord? Hij Doe zei. Toen ze het allemaal in vinken gaan. Nee, nee. <laughs> Het is eigenlijk heel praktisch. Hij zei dat shirt wordt toch alleen maar vies, dus <laughs> ik kan het net zo goed niet aantrekken. Ja. En toen dacht ik van ja, nou gelijk heb je. En uh, hij opereert. Uh, uh, hij probeert de, die bal te pakken te krijgen en. Hij doet het wel op gevoel, maar... Hij kijkt, niet, hij kijkt niet eens. En het is heel mooi, vind ik, dat hij dus op gevoel... in dat paard graait En zo die bal te pakken... weet te krijgen. En ja, het is een heel vervreemdend beeld... als je het zo ziet. Maar... Ja, want inderdaad, hij staat dus met zijn rug naar de foto. Ja. We zien zijn gezicht niet. Nee. Je, ziet, je ziet hem ook echt met zijn hoofd naar beneden. Van, hij is iets op gevoel aan het doen. Dat ja. zie je ook echt in de foto. Laten we even alle foto's erbij pakken. Want... Dit is ook een hele typische foto. Want je denkt dus, van nou, er staat in ieder geval altijd wel iets op... wat, wat misschien een deel van het lichaam is van de persoon. De mevrouw van de, de acupuncteur in ieder geval ook wel niet. Maar deze ook niet. Want we zien hier een foto van een, een donkere kamer... met een, een verlichte uh, raam, een, een, een zolderraam. Een zolderkamer is het volgens mij. Mm -hmm. Een stoel in de, in de opening. Een stukje bed zien we er ook volgens mij bij. Gewoon een hele lege, donkere kamer. Ja. En er staat onder, klasien is de oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Ja. Je ja. woont in Vinkenga. Ja, fantastisch hè? Ja, toen ging jij natuurlijk denken, hoe ga ik haar op de foto zetten? En toen ben je hierbij uitgekomen. Hoe gaat dat proces in je hoofd dan? Nou, um, omdat ik dus niet iedereen kende. En Clasien uh, wist ik wel dat ze die euthanasievereniging had opgericht. Maar um, ik wist eigenlijk bij bijna niemand van tevoren hoe ik diegene ging vastleggen. Want ik was niet bij iedereen binnen geweest ook, dus je weet niet hoe het eruit ziet. En ja, waarom ik het project was gestart, was dat ik bij een aantal mensen had gezien dat ze heel erg zichzelf waren. En uh, zichzelf durfde te zijn, en dat was ook het uitgangspunt. En ik besloot om, uh, in mijn fotografie, om mensen ook um, als zichzelf vast te leggen. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat als ik mensen um, liet doen wat ze het liefst normaal gesproken ook deden, qua werk of hobby... of uh, al is het maar op een stoel zitten of op een bankje zitten... als ze dat graag doen, dan, uh, dan kun je ze echt in hun, in hun kracht vastleggen... zoals ze zijn. En um, daar kwam ik pas eigenlijk uh, op de plekken vaak achter. En uh, Klassien die, uh, die liet me haar kamer zien. en ik zag, ik zag dus een bed en een lege stoel en uh, het licht wat heel mooi door het raam valt... en een, uh, een hele mooie vierkante lichtvlek op de grond geeft. En ik dacht van, jeetje, het is eigenlijk wel heel mooi... om daar een foto van te maken, want het, is, um, ja, het, het onderwerp dood... hangt natuurlijk heel erg uh, samen met euthanasie. En die lege stoel, die suggereert natuurlijk uh, de leegte. En ik dacht van, ja, dit is eigenlijk heel mooi om... om, om dit beeld te vangen en uh, eigenlijk op deze manier Klassien te laten zien. Die heeft gestreden om de euthanasiewet in Nederland voor elkaar uh, te krijgen. Om dat uh, legaal te maken. En ik dacht dit is een heel sprekend beeld. En het speelt ook heel erg me, uh, met het uh, idee dat je denkt van ja, uh, leef ze zelf eigenlijk wel. Ja. En dat vind ik dus heel, heel spannend. Wat vond ze er zelf van? Ze dus vond het heel mooi. Ja, ze is in de tachtig, maar ze kon het wel snappen. Zijn er ook nog bewoners naar je toegekomen die, die totaal niet blij waren met de foto, zoals jij die hebt gemaakt? Nee, niet, nee ik kan me niet herinneren, dus ik denk het niet. Nee. Ze waren allemaal heel tevreden met uh, het resultaat. Ja, ik had mijn een, uh, een afstudeerproject in het kerkje van Finkera gehouden. Ik heb het filmpje gezien, er staat een ah. filmpje van op, uh, op de website. Ja, dat klopt. Dus ik, ik denk dat het, uh, dat, het, ja, dat het alleen maar heel leuk is dat er een dorp uh, vastgelegd is in een boek. En dat, ja... Nee, het zijn niet hele bekrompen mensen... dat ze dan denken van, nou, ik sta er uh, half of niet uh, op. Ik, ik denk dat iedereen heel erg uh, gecharmeerd ervan is... dat ze erin staan. En uh, ja, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Ja. En jij, we zeiden dat we ieder jij hebt je naam gevestigd in het dorp. Ja. Je bent misschien wel de bekendste... hoe zeg je het? Vinkenga-er? Nee? Vinkenees. Vinkenees. <laughs> Vinkje. Ja, Vinkengast. Oh ja, Vinkengast vinkengast. Ja. Okay. We hebben er een naam voor. Ja. Ja, ben je nu de bekendste? Oh, uh, Nee, dat is... Uh... Of is dat Klazien? <laughs> Van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie? Nee, dat zijn... Uh, je hebt natuurlijk wel kenmerkende types in Vinkega. Ja, die iedereen kent. Ja. Ja, cool. Dus ik denk dat ik niet de beroemdste ben. <laughs> Maar dan hoef ik ook niet te zijn. Nee. nee heb je jezelf ook op de foto gezet? Uh, nee, maar mijn ouders wel. Het is dus misschien wel heel leuk om die te laten zien. Die staat ergens achterin. Ik sta er indirect wel op, want ik heb mijn ouders gefotografeerd. Um, mijn vader uh, is te zien en mijn moeder ook. En een uh, grote veewagen. En mijn vader die probeert een pink uit die veewagen te trekken. Dus er is een touw om, om de kop van de pink heen gebonden. Dat is een soort koe, hè? Ja, ja, ja. die nog niet gekalfd heeft, dan noem je het een pinkje. En uh, mijn moeder die probeert met een hooivork in de kont van de pink te prikken... zodat die pink eruit gaat. En ik heb al zinnetje eronder gezet. Je hebt eronder gezet, Nel en Martin krijgen hun kinderen het huis niet uit. Ja. En <lacht> <lacht> maar dan heb je verteld dat je toch zelf bent weggegaan. Ja, maar ik ben weer teruggekeerd en uh, weer een jaar daar gaan wonen in Vingega. En mijn broertje, die is 27 en die woont ook nog... Ik, ik ben inmiddels weer weg, maar mijn broertje woont ook nog thuis. Dus het is een beetje een knipoogje naar dat ze die pink niet uit die wagen krijgen. En dat die pink is natuurlijk als een kind voor mijn vader, want die is, die is boer en het gek met zijn dieren. Maar het is ook een knipoog naar, naar mij. ja. Dus ik, in die zin sta ik er een beetje in. En eigenlijk... We spiegelen de, alle foto's uh, ook mijn eigen verhaal. En vond ik het niet nodig om mezelf af te beelden. Eigenlijk als je, als je de achterliggende gedachten achter het verhaal kent... en je ziet de foto's, dan, dan ben ik ook zichtbaar. Hoe had je jezelf afgebeeld? Heb je er wel eens over nagedacht? Is als je me, het toch had gedaan? Uh, ja, dan denk ik uh, aan de keukentafel tijdens het avondeten met mijn ouders, denk ik. Zoiets. Dat je als uh, volwassen vrouw weer bij je ouders woont. En dat het uh, dat je dus ook weer aanschuift bij het eten. En, uh, ik denk dat het misschien wel mooi was geweest om zoiets vast te leggen. Dat ja. je, dat je weer, weer, weer kind bent, zeg maar. Ondanks dat je wel richting volwassen leeftijd uh, aan het gaan bent. We gaan weer even wat muziek draaien. Je hebt ook een, een nummer gekozen van uh, Gardens and Villa. Ja. Black Hills. Zullen we er eerst even naar gaan luisteren? Dan mag je daarna uitleggen okay. waarom je dat nummer hebt uitgekozen. Oké. Okay. Gardens and Villa. Black Hills. Alweer een... Uh, vind ik heel erg mooie keuze van, uh, van Marije Kuiper... die dit uur uh, te gast is in uh, De Nacht van Uw Leven. Uh, Marije, je zei net al tijdens de plaat... een hele hippe keus voor Omroep Max. Mm -hmm. Dat is het misschien wel, maar... volgens mij uh, uh, is het een heel mooi nummer. Waarom heb je hiervoor gekozen? Uh, ik heb het vorige week... Uh, was ik in uh, Sagres in Portugal. En toen zat ik in een surfbarretje. En toen hoorde ik dit nummer. En... Uh, Even de mobiel erbij gehouden. Je hebt zo'n uh, programmaatje waarbij je dus kan zien hoe dat nummer heet. En uh, ja, ik werd uh, heel blij van dit nummer. Dus uh, ja, mooie vakantieherinnering. En gewoon ook weer de muziek. Want je vertelde al ja. eerder, het is vooral de muziek die je raakt. Wat minder de teksten. Klopt, echt het uh, gevoel wat het bij me oproept. En dat is inderdaad door de muziek. En niet inhoudelijk qua teksten. Nee. nee. We hebben net... Best lang gesproken over het Vinkenga-project. Het, het ja. Je hebt dus alle inwoners van je, van je geboortedorp gefotografeerd. Je bent inmiddels een hele bekende daar uh, in het dorp. Maar um, daar ben je ook weer weggegaan daarna. Want je bent daar eerst weer terug naartoe gegaan. Eigenlijk uit nood, hè, want je relatie was voorbij. Mm -hmm. En toen? Waar ging de uh, rit qua verhuizen toen naartoe? Um... Nou, het is nogal een nomade bestaan geweest tot uh, drie maanden terug. Naar Vinkega ben ik naar Eindhoven gegaan, uh, Nijmegen. Toen weer terug naar Vinkega. En sinds drie maanden in Amsterdam woon ik. Ja, Vinkega en dan... Nou, eindigen is een groot woord, maar tot nu toe in Amsterdam. Ja. Wat trok je aan in Amsterdam? Waarom ben je daar gaan wonen? Uh, mijn vriend die woont daar, dus dat was... Uh, um, de reden dat ik daar ook dus kwam. En ik merk heel erg uh, een verschil natuurlijk met Vinkga en met Amsterdam. En in Vinkga blijft alles... Um, ik ontmoet niet zo snel meer met nieuwe mensen. Of je kan niet uh, even lekker een bioscoopje pakken... of uh, naar een leuke lezing gaan. En ik merkte dat ik uh, niet meer zo geprikkeld werd... en geïnspireerd werd door, door, door mijn omgeving. En in Amsterdam... Uh, bleek daar wel uh, mogelijkheid toe te zijn om uh, lekker geïnspireerd te raken ja. en uh, de hoort op te gaan? Dus... Ja, want je hebt inmiddels nu echt letterlijk alle mensen in, in Vinkga afgewerkt mm. <laughs> <laughs> ja. qua carrière, mm -hmm. um, maar ja, goed. In Amsterdam heb je natuurlijk ook uh, een hoop uh, paradijsvogels, ja. Daar kom je toch moeilijker mee in contact, blijkbaar. Ja, want uh, mensen leven in Amsterdam. Uh, toch wel meer uh, dat ze buiten met elkaar afspreken en je komt niet echt uh, bij ze op het erf, zeg maar. Of uh, je, je kan niet echt bij ze naar binnen gleuren. En het is ook niet echt bekend wie er nou die ene leuke verzameling heeft of dat ene bijzondere verhaal. En het is een, een heel groot gebied en het is daar allemaal iets minder uh, zichtbaar, voor mijn gevoel. En in het dorp weet iedereen precies wie je moet hebben als je een bepaalde persoon zoekt met een, met een bijzonder verhaal of een hobby. Ja. Maar hoe ga je nu te werk dan, in Amsterdam? Um, ja, ik, ik, uh, ik zou heel graag weer een, een, een mooi vrij uh, werk uh, gaan schieten. En ik zou het heel leuk vinden om dat in Amsterdam te gaan doen. En ik heb uh, volgende week een gesprek met een, uh, met een krant. En dan zou ik eigenlijk... Uh, een idee willen opperen om, uh, om bijzondere mensen te mogen fotograferen. En hoe, hoe dat in zijn werk moet gaan, dat weet ik nog niet. Want ik, ik ben nog niet helemaal achter hoe het werkt in Amsterdam. Om, maar je moet ja. wel voor jezelf bepaald blijven je dat het in Amsterdam ja. moet zijn. Ja, ja ik, uh, als ik daar rondfiets, dan uh, ja, je ziet zoveel, of ik zie ik zoveel. En, uh, ja, het lijkt me een hele leuke manier om door middel van fotografie de stad te gaan... Ontdekken en de mensen daar te leren kennen. Ik denk dat het een hele mooie manier is om uh, bij mensen binnen te komen. Ja, dus... want je hebt nog een, een beetje een terughoudendheid om echt bij mensen aan te bellen als je denkt: ja, ja. Da daar zit er een, daar moet ik naartoe. Dan heb je toch een soort stroom. Dat is heel om eng naar, om want, te, toe te gaan. Ja, ja, in het noorden kan ik zeggen: van, Nou, ik ben Marije de dochter van Martin en Nel En ze weten gelijk: Oh ja, het is een goed volk. Uh, ja, dan kan ik zeggen: Ik ben boerendochter. Of ik. Ja, hier in Amsterdam heb ik eigenlijk geen ingangetje. Dus dat, uh, je komt echt out of the blue bij mensen binnen. En. Ja, ik, ik merk wel dat je echt een soort ingangetje moet hebben bij mensen. Dat dat, dat, dat werkt om, uh, om binnen te komen. En maar het kan ook juist een voordeel zijn als je helemaal anoniem je bij mensen kunt melden. Ja, maar dat ben ik toch. Ik uh, uh, ben op zich niet verlegen, maar dat vind ik toch eng. Dat hm. ik denk van ja, dan, zie, dan ga ik al denken van... oh ja, dan ja, ik hoop wel dat ze dan mij als goed volk beschouwen. En... Nou ja, kijk naar een, een, een tv-programma, bijvoorbeeld Man bij het Hond. Die, die bellen constant bij vreemde mensen aan. En die mensen die hebben er toch blijkbaar geen moeite mee... om hun hele geschiedenis uh, open en bloot te vertellen. Dus het, het werkt misschien toch wel. Ja, en mensen... Dus dat is toch een beetje terughoudendheid van jou, denk ik. Ja, en dat is eigenlijk wel... Uh... Ja, daar moet ik eigenlijk, vind ik, zelf ook wel overheen stappen, want anders blijf ik ook te lang in het bedenken van dit zou ik graag willen doen, uh, maar dan doe je het vervolgens niet. En ja, het is heel makkelijk om allemaal beren op de weg uh, te zien en ze daar neer te gooien, maar je kan beter gewoon eens proberen aan te bellen. Ja. Maar dat vind ik, als ik dat nu aan denk, vind ik altijd heel spannend. <laughs> Ja. Heb, je, heb je nog meer ideeën in je hoofd zitten? Nou, dat is een, een, een soort project dat ik graag zou willen doen. Je vertelde net al in Amsterdam. Uh, ben je om je heen aan het kijken? Ja. Maar heb je ook het idee van... nou, misschien in de toekomst een, nog een stapje hoog? Misschien naar het buitenland? Of? Ja, ik, uh, ik merk dat ik nu... Ik heb, ik heb dus vier jaar heen en weer gereisd... tussen het noorden en het uh, oosten. En toen mijn vriend in het westen ging wonen... ook naar het westen. En uh, ik heb daar eigenlijk toen geen rust gehad om, uh, om een project te starten. En ik merk dat ik nu, nu een beetje rust heb gekregen... doordat ik een vaste plek heb in Amsterdam. En ik hoef niet per se meer naar het noorden. Ja, af en toe om naar, naar mijn ouders te gaan. En dat ik ineens me kan gaan bedenken van... ja, wil ik naar het buitenland? En wat, wat wil ik gaan doen in de toekomst? En hoe kan ik mijn fotografie verder ontwikkelen? En, en wil ik... Alleen nog maar mensen in hun eigen omgeving portretteren. Moet ik me daarin nog verder ontwikkelen of moet ik een andere richting ingaan? En dat zijn allemaal van die vragen die ik me dan nu aan het afvragen ben. En het buitenland uh, longt wel. Ik ben wel. Uh, ik, vind het, uh, ik heb de afgelopen drie jaar heel veel gezien omdat mijn vriend voor een reisorganisatie filmt. Ik ben in China geweest, in India en in Amerika. En daarvoor heb ik acht jaar lang. Niks gezien eigenlijk. Hm. Dus ik geniet met volle teugen van het buitenland. Dus als ik daar zou kunnen fotograferen voor een project, heel graag. Het is wel de hele tijd de liefde hè, die leidend is ja. voor je. <laughs> Op de een of andere uh, manier. Ja, maar uh, het is voor mij wel een hele goede stap dat ik nu naar Amsterdam uh, ben gegaan. Ondanks, het is niet helemaal alleen voor de liefde. Het is ook voor mijn eigen ontwikkeling en om, uh, om ja, verandering van de omgeving. Of is dat niet wat je bedoelt? Dat ik, uh... Nou ja, in ieder geval, de liefde was wel elke keer een soort omslagpunt... Mm -hmm. wat je blijkbaar nodig had om een volgende stap te maken. Ja. En wat wil je nu graag van me weten? <laughs> nou ja, of je misschien hoopt dat je je vriendje misschien meeneemt naar het buitenland? Of... Ik, we ik weet wel dat hij, uh, uh, hij heeft die mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor, die, uh, voor zijn opdrachten. Maar ik, uh, ik heb hem de afgelopen tijd heel erg bedacht van dat ik zelf uh, uh, het heft in handen moet gaan nemen. En uh, nou, misschien voor mezelf uh, kansen moet gaan creëren... in het buitenland voor projecten. En zodat ik hem eens mee kan nemen. Ja. En dat ik me niet meer zo uh, in een... Uh, ja, dit, ik zie het dan zo voor me. Wat ik, dat ik, in een, ik heb heel lang in een bootje gedobbed. En maar gezien waar, uh, waar, waar de stroming me mee naartoe nam. En er kwamen allemaal kansen op mijn weg... Opdrachten en mensen en reizen. En uh, daar heb ik heel erg van genoten. Maar ik, ik, ik besef me dat ik uh, zelf weer wil gaan paddelen. En dat ik zelf een bepaalde kant op wil gaan varen. Ja, maar de liefde voor Vinkenga, die blijft. Ja, ja, daar was ik... Uh, was Misschien wel ik je in... grote liefde. Yeah. <laughs> nou, het, is heel, uh, het is ook niet te kiezen tussen stad of, uh, of, nee. of Vinkenga. Het heeft allebei uh, iets heel erg moois. Ja. Ja. En het heeft je gevormd tot wie je bent. Absoluut. Het uur is weer voorbij. Ja, heel snel. Ja. ja. Het gaat sneller dan je denkt. Marije, ja. dank je wel dat je je verhaal wilde vertellen. Graag gedaan. En ik hoop dat we nog veel van je mooie projecten gaan zien. Ja, wie weet waar het je gaat brengen. Ik hoop iets heel moois. Ja, ik hoop het ook. Dank je voor je komst. Ja, wilt u reageren op wat Marije hier allemaal vertelde? Of wilt u iets anders kwijt over dit programma? Ga dan naar omroepmax.nl. Klik dan even door naar de nacht van uw leven. en schrijf iets in ons gastenboek. Um, het is bijna vijf uur geworden. Dat betekent dat u nog twee uur van ons te goed heeft. Twee mooie levensverhalen van twee bijzondere mensen. Um, ja, blijf dus luisteren. Na het nieuws van vijf uur zijn we weer terug bij u. Tot zo. Van uw leven is een programma van Max.